Zes uur. Dit is Radio 1 met Jeroen Wollars. Goedenavond. Zometeen gaan we zwemmen in het NOS Radio 1-journaal. En het geweld in Syrië light op. Daarover ook het NOS-journaal met Ewout de Jong. In de Syrische stad Homs zijn bij een explosie in een wapenopslagplaats zeker 40 mensen om het leven gekomen. Meer dan 120 mensen raakten gewond. Een Syrische mensenrechtengroep zegt dat opstandelingen de opslagplaats hebben bestookt met raketten. Er zouden wapens hebben gelegen van medestanders van president Assad. Onder de 40 doden zijn ook burgers. Op beelden van de explosie is te zien dat een reusachtige wolk in paddenstoelvorm opstijgt boven Homs. De beelden staan op nos.nl. De omstreden Russische wet die homopropaganda verbiedt... is ook van kracht tijdens de Olympische Spelen in Sochi. Dat heeft de Russische minister van Sport gezegd. Hij wil atleten tijdens de winterspelen volgend jaar op het matje roepen... als ze homoseksualiteit propageren. De minister reageert daarmee op een verklaring... van het Internationaal Olympisch Comité. Dat garandeert juist dat atleten en bezoekers van de Spelen... niet worden gediscrimineerd. Sportkoepel NOC-NSF vindt het onacceptabel dat Rusland de omstreden homopropagandawet wil handhaven. Chef de mission Maurits Hendricks over een eventuele boycott van de Spelen. Ja, dat is niet iets waar we nu uh, een uitspraak over doen. Uh, ik denk dat het zover niet komt, uh, want ook Rusland zal het niet zover laten komen dat, uh, dat uh, grote landen om die reden niet naar de Spelen gaan.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 Klokkenluider Edward Snowden kan voorlopig in Rusland blijven. Hij heeft de luchthaven in Moskou verlaten en zit nu op een geheime locatie in Rusland. Snowden zat langer dan een maand in de transitruimte van het vliegveld. Hij heeft nu een verblijfsvergunning voor een jaar gekregen. Later wil hij doorreizen naar een land in Latijns-Amerika. De VS wil Snowden berechten voor het onthullen van praktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA die op grote schaal internetberichten onderschept. Het stadhuis van Leeuwarden ligt al de hele middag plat... door een telefoon- en computerstoring. Ambtenaren konden sinds half twaalf vanochtend... hun computer niet meer gebruiken en niet meer bellen, zegt de gemeente. Uh, alleen mensen die daadwerkelijk langskomen, uh, die worden te woord gestaan. Maar ook die kunnen zeg maar, uh, niet geholpen worden met een, een paspoort, een vergunning of iets anders omdat alle computers uit zijn en tegenwoordig eigenlijk de, alle dienstverlening in ieder geval geregistreerd moet worden eh, met een computer. Alleen vakantiegangers die een nieuw paspoort kwamen afhalen omdat ze dat meteen nodig hadden, werden geholpen. In het stadhuis van Leeuwarden waren ruim 500 ambtenaren aan het werk. De meeste zijn vroeger naar huis gegaan.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 Het weer zonnig, droog en tropisch warm. Het is nog steeds 25 graden op het strand tot 32 graden land in maart. Vanavond blijft het nog lang warm. Minima vannacht van 18 tot 20 graden. Morgen opnieuw flink zonnig en dan is het nog wat warmer. 32 tot 35 graden met s'avonds een toenemende kans op onweer. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Hoe is het met de Zwarte? Nou ja, de afgelopen maand ging het redelijk goed. Maar nu staan er toch vrij veel files, Onder andere door het strandverkeer dat weer naar huis gaat. En werkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda. Er staat voorknopend zonzeel 6 kilometer fieden. Verkeer op walgen dat vanaf het strand terugkeert via de A58 kan de reis beter even uitstellen. Want er stond een auto in brand op die A58 naar Bergen-op-Zoom staat file vanaf Middelburg Centrum tot aan Heinkensand, 8 kilometer. De rechterrijstrook is dicht, maar er is ook een lokale omleiding... die heel veel mensen nemen nu, dus het is daar gewoon ontzettend druk. Na A67, Turnhout richting Eindhoven. is een vrachtwagen gestrand nabij Eersel. Dat veroorzaakt 2 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden.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 Het NOS Radio 1-journaal. Jeroen Wollars. Zes minuten over zes, goedenavond. U hoorde het al bij Ewoud in het nieuws. Die grote explosie in de Syrische stad Homs. We schakelen zo met Sander van Hoorn. En houden ze u ook al uit uw slaap, die vreselijke rotmuggen? Zometeen. Hebbes. Zometeen hoe u de mug buiten de slaapkamer houdt. En van de hitte thuis gaan we naar de hitte op het werk. Want werkgevers doen te weinig tegen extreme hitte op de werkvloer. Dat zegt tenminste de vakbond, FNV-bondgenoten. Volgens de bond hebben ze in een, bij een meldpunt in twee weken tijd... vele honderden klachten binnengekregen. Erik van der Haan is van die vakbond. Goedemiddag, of goedenavond moet ik zeggen. Goedenavond Jeroen. Wat is de meest gehoorde klacht? Hoe erg is het? Uh, nou, het is vrij ernstig. Uh, heel veel mensen hebben bijvoorbeeld het ingevuld, 750 mensen... Uh, en we zien dat er heel veel verschillende voor de klachten zijn. Het meest voorkomende is concentratieverlies, waarvan je misschien in de eerste instantie denkt, dat is misschien niet heel erg. Uh, alhoewel dat ook uh, zeker uh, tot grote problemen kan leiden, daar kan ik zo even opkomen. Maar wat we ook zien is dat er 48 mensen van de invullers hebben gezegd, ik ben door de heer te gevallen op mijn werk. No. En uh, 15 daarvan hebben uh, zelfs een ziekenhuisopname meegemaakt. Uh, daardoor. So. En om welke beroepen gaat het dan? Welke hebben het, meest, het meest te lijden onder die hoge temperaturen? Uh, nou, dat is heel verschillend. Uh, dat kan bijvoorbeeld in de metaal zijn dat mensen in kleine hokjes staan... waar uh, machines constant hitte aan het produceren zijn... waar ze zelf ook uh, heel zware werk aan het doen zijn... waardoor je snel oververhit gaat. Het kan zijn uh, een buschauffeur die uh, zonder airco in de brandende zon zit. Uh, Dakdekkers natuurlijk en stratenmakers die ook in de volle zon zitten... en waar de uh, straling natuurlijk ook extra hoog is. Maar u had net over uh, mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Wat voor werk deden zij dan? Uh, nou, dat is ook heel verschillend. Er uh, uh, zijn mensen in de bouw geweest. Er zijn mensen zelfs in de detailhandel geweest, in winkels. Waar gewoon bijvoorbeeld geen airco is. Uh, en ook de zon constant op het dak staat te branden. Is en dat het verplicht eigenlijk? Is het verplicht dat werkgevers daar iets tegen doen? Absoluut. Ja, in de arbeidswet uh, staat dat... Uh, mensen gewoon veilig en gezond hun uh, werk moeten kunnen doen. En temperaturen staan er gewoon een uh, onderdeel van. Dus als de temperatuur leidt tot uh, veiligheids- of gezondheidsklachten, dan moeten de werkgever daar zeker maatregelen tegen treffen. Ja. En doen ze dat ook genoeg? Is, nee, helaas niet. Uh, we zien dat uh, 61% van de werkgevers helemaal niks doet. Dus echt het idee van, nou, die paar dagen in Nederland waar het warm is, daar doe ik uh, helemaal niks aan. Terwijl natuurlijk ja, niet waar is. Uh, dus gewoon veel vaker is het is gewoon het heet. Uh, en je ziet ook dat werkgevers uh, soms wel wat doen, bijvoorbeeld dat ze wat extra water uitdelen, of in een paar gevallen dat ze ijsjes hebben uitgedeeld. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook kleine dingen die niet uh, tot de structurele veranderingen leiden die wij willen. Ja, want welke veranderingen wilt u? Nou, wij willen structurele maatregelen uh, waardoor werknemers ten alle tijde, het maakt niet uit wat voor weer het is, gewoon normaal hun werk kunnen doen. Uh, en dan moet je dus denken aan een goed geïsoleerd gebouw. Erco uh, uh, die uh, goed aanwezig is en ook goed werkt. Uh, zonwering, ventilatie. Uh, het plaatsen van warmteproducerende apparaten in andere ruimtes, aparte ruimtes. Enzovoort. Dus echt structurele maatregelen. En niet alleen maar tijdelijke maatregelen die eventjes maar werken. Oké, okay, heel helder. Erik van der Haar van de FV Mondgenoten, dank u wel. Dan gaan wij snel naar het WK Zwemmen in Barcelona. Naar de halve finales 100 meter vrij. Daar is verslaggever Bob van der Tak. Bob. Ja, en uh, we gaan kijken naar Femke Heemskerk en Ranomi kromo Twee Nederlandse vrouwen dus in deze halve finale. Het is de tweede halve finale. De eerste hebben we zojuist gehad. En daarin is, vind ik, niet heel erg hard gezwommen. Maar drie vrouwen onder de 54 seconden. Dat waren Missy Franklin, Britta Steffen en Shannon Freeland. En wat dat betreft zijn er ook voor Femke Heemskerk absoluut mogelijkheden. Grote mogelijkheden denk ik om de finale te bereiken. Van Kromo Widjojo verwachten we dat natuurlijk sowieso als regerend Olympisch kampioen. Maar Heemskerk zou ook graag natuurlijk naar die WK finale gaan nadat het niet lukte op de 200 meter vrije slag. Vanmorgen de Nederlandse vrouwen allebei boven de 54 seconden. Dat uh, moet nu natuurlijk wel een stukje harder, maar dat kan ook. Kromo Jojo's zomt een gedoseerde race. En Heemskerk uh, zei ook na afloop dat er nog uh, behoorlijk wat ruimte was voor verbetering. Nou, dat mogen ze dan nu laten zien. Kromo Jojo's zwemt in baan 3. Heemskerk in baan 6. De eerste 50 meter van de Nederlandse vrouwen. Met een, een goede start daar. ...van Kate Campbell uit Australië. De zwemster van dit moment op de 100 meter vrije slag. Het hele voorseizoen al pijlsnel. En ook hier in Barcelona is dat het geval. 50 meter. Campbell heeft een voorsprong. 3800 honderdste op Chromo Widjojo. Heemskerk op de vijfde plaats. Tussentijd van Cromo 25 25,74. Ook Heemskerk nog onder de 26 seconden op 50 meter. Dat was dus een snelle opening van allebei de Nederlandse vrouwen. Nu de laatste 25 meter. Het is nog steeds Campbell... Die een lichte voorsprong heeft. Kromo Wijjojo zit daar uh, vlak achter. Heemskerk op een iets grotere achterstand. Heemskerk gaat als vierde aantikken in deze race. Kromo Wijjojo als derde achter Sjöström en Campbell. Want Sjöström is uh, de winnares in 52.87. Kijk, dat zijn tijden zeg. 52.87. Voor Sarah Sjöström, Campbell 53,09. En Kromo Jojo noteert 53,29. Dat is voor haar de beste tijd van dit seizoen. Heemskerk eh, klopt een tijd van 53,68. Daarvoor geldt hetzelfde. Zo hard is ze dit seizoen nog niet geweest. Sterker nog, voor Heemskerk is dat bijna een persoonlijk record. Daar zit ze dan 800ste boven. Maar als we dan even de balans gaan opmaken... dan... Eh is er goed nieuws voor de Nederlandse vrouwen. Want ze zijn allebei door naar de finale. Kromowidjojo als derde en Heemskerk als vierde. En morgen op het uh, belangrijkste nummer toch in het zwemmen. De 100 meter vrije slag. Dus twee Nederlandse deelnemers. Ranomi Chromo en Femke Heemskerk. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10. En smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. En we gaan naar het Mercatorplein in Amsterdam. Daar is namelijk de hele week Gay Pride. En vandaag is er een Gay Pride-manifestatie op het Mercatorplein. En daar in de brandende zon, daar staat ook verslaggever Mark Robin Visser. Oh, kijk, een kustmoment. Ja, ja. Ik heb nog nooit zoveel ge gekust. Um, lieve dames en heren, we gaan gewoon lekker meteen door. Want uh, anders krijgen we het maar nog warmer. Uh, de Pride Walk staat er uh, op een banier worden. op het uh, podiumpje Stel. hier... waar de sprekers elkaar afwisselen, terwijl lokaal burgemeester Van de Burg in gesprek is met een gespierde meneer met een heel groot hangslot om zijn nek. Kwam hier bij mij? Goeiedag. Kan hier ook allemaal. Hè? Ja, gelukkig wel, ja. Ik zie hier verder ook vooral veel roze omheen, Klopt. maar bij u blijft het bij een roze hartje. Een roze hartje? Onder dat hangslot. Onder dat hangslot. Maar dan toch even over dat hangslot. Nee, daar gaan we het niet okay, over Nee, echt niet? Nee, ik vind dat er belangrijkere zaken te bespreken zijn. Vertel eens, wat is er belangrijk? Nou, wat belangrijk is, dat is het feit dat er mensen zijn in, uh, in de wereld... bij wie uh, dat hangslot een touw is en die eraan bungelen. Um, er zijn nog steeds zeven landen in de wereld waar je de doodstaf krijgt... om dat te zijn wat ik ben, namelijk homoseksueel. Duidelijke taal, meneer Van den Burg. Ja. Uh, op uitnodiging van de gemeente Amsterdam, ik heb ze eerder in de uitzending al eventjes uh, aan de orde gesteld... zijn drie mensen uit Oekraïne hier, hè, uit Kiev, die in Kiev de Gay Pride hebben georganiseerd. Ja, dus het is belangrijk dat wij in, in deze week, waarin wij in Nederland en vooral in Amsterdam laten zien... dat je moet kunnen zijn wie je bent... Uh, dat we ook stilstaan bij die landen waar het niet kan. Zoals net al gezegd, landen waarin je de doodstraf kunt krijgen. Maar ook landen waar de politie niet je beste vriend is. Maar juist je opspoort, je vervolgd wordt. Waarbij politici er gebruik van maken om hun eigen campagne uh, beter te laten lopen. Om zich af te geven op, op homoseksualiteit. Het is belangrijk om te laten zien, ook aan onze internationale gasten, het kan anders. Een van, de, een van de gasten, een van de Oekraïense gasten, die zei... het is fantastisch, iedereen kan hier zichzelf zijn. Toch kunnen we daar een aantekening bij plaatsen, meneer de local burgemeester. Want we staan hier niet voor niks op het Mercatorplein in Amsterdam-West. Sinds vorig jaar is het hier. Juist omdat hier ook nogal wat nare incidenten plaatsvinden. Dat klopt. Kijk... Er staat hier geen enkele verhouding tot wat in het buitenland gebeurt, maar dan toch, hè? Nee, maar dat klopt. Ook in Nederland, uh, ook in Amsterdam, vinden incidenten plaats die uh, homo-gerelateerd zijn. Het is dus ook juist goed om niet in de beslotenheid uh, uit te komen voor je homoseksualiteit. Maar ook te laten zien, gewoon op straat, gewoon met deze Pride Walk, dat je kunt zijn wie je bent. En als Amsterdamse gemeentebestuur ondersteunen we dat. Er staan hier allemaal mensen met bordjes in hun hand en die worden dan gefotografeerd en... Op die bordje staat dan een tekst. Op deze tekst staat Be Strong, Be Proud. Wat bent u aan het doen? Ik ben een tekst aan het schrijven voor een uh, website ah. van de Russe, Russische homo's, lesbiennes. Een uh, hart onder de riem of iemand onder het hart te steken? Ik denk een hart onder de riem, ja, hè? He? Ik was even anders verkregen. hart onder de belt? Ja, ja hart onder de belt. Ik zag er net een, iemand heel grappig die schreef uh, We Stand Behind You. Ja, precies. Dat was het precies. Of Be Strong of... Uh... De mensen toch even een kleine oppepper krijgen om sterk te blijven. Met de groeten vanaf het Mercatorplein, zeg maar. Met de groeten vanaf, ja, vanaf het Mercatorplein in een zonnig Amsterdam voor heel Rusland. Marco Robin Visser in Amsterdam was dat. Snel naar de situatie op de weg, ontstaan. Er zijn twee duidelijke problemen. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom... er staat voor Heinken Zand 7 kilometer file. De naaste van een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. Helemaal dicht is de A67 vanuit België naar Eindhoven bij Eersel... want daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Dankjewel. Nou, we gaan snel weer naar het zwemmen, naar Barcelona. Want we hoorden net al, Bob van der Tak... dat de twee Nederlandse dames doorgaan naar de finale... En is nu tijd voor de 200 meter wisselslagfinale, hè? Ja, zeker. Met Ryan Lochte natuurlijk de grote man in baan 4. Hij is als snelste in de finale terechtgekomen en is dus favoriet. Als hij dat sowieso al niet was, Lochte ja, de grote man toch eigenlijk in het zwemmen sinds Michael Phelps gestopt is. En Lochte verdedigt hier zijn titel, pakte de wereldtitel in 2009 en 2011 op dit onderdeel. Maar uh, vorig jaar in Londen, toen uh, werd hij tweede achter Michael Phelps. Maar goed, die is er natuurlijk niet meer bij. Locht die start in baan 4, wordt geflankeerd door Laszlo Tje en Kozuke Hakino. Ook uh, erkende zwemmers op de wisselslag. En uh, we gaan eens kijken naar de eerste 50 meter vlinderslag. En wat kan Lochti daar betekenen? Wat kan hij daar doen? Van oudsher is de vlinderslag niet zijn specialisme. Dat is natuurlijk de rugslag. Maar hij zwemt tegenwoordig ook 100 meters vlinderslag. Dus dat zou je dan moeten terugzien op de eerste 50 meter. Lochti begint inderdaad vrij goed. Ligt op de tweede plaats achter Thiago Pereira. De Braziliaan in baan 6. Ook een bekende naam van de wisselslag. En Las Lotier, de Hongaar op de derde plaats. En de verschillen zijn nog bijzonder klein. Maar Lochti heeft weer een erg goed keerpunt. Daar staat hij onbekend om die keerpunten, om die onderwaterfase. Daar zijn de Amerikanen altijd vreselijk goed in. Daar boeken ze hun winst. Zo deed Michael Phelps dat ook. En zo doet Lochty het nu ook. Maar kijk eens naar uh, Thiago Pereira daar, die Braziliaan. Ja, die is ook goed op rugslag. Dus die ligt nu toch nog steeds aan de leiding. Na 100 meter, halverwege de race. Het verschil met Lochty is 1400ste. Wat gaan we nu krijgen? Natuurlijk de schoolslag. Lochti nu toch weer op voorsprong. Pereira heeft wat problemen, zo lijkt het op die schoolslag. Maar het gaat tussen deze tweeën voorlopig, want Tje blijft ver achter en hetzelfde geldt. Voor Hagino, de Japanner, die ook wel al erg veel afstanden heeft gezwommen moet ik zeggen. Die heeft nog weinig van Barcelona gezien. Want uh, die heeft alleen maar in het zwembad gelegen iedere dag. Zowel s ochtends als s avonds. Als hem dat maar niet opbreekt. Hoewel, hij klonk nu wel op naar de derde plaats. Lochti heeft het commando nu overgenomen van Pereira. Een voorsprong van een halve seconde. En nu zwemt hij weg. Ja, nu is hij vertrokken. Ryan Lochti op de laatste 50 meters vrije slag. Maakt hij het verschil weer zo'n fraai keerpunt. En dan uh, zwemmend is hij ook uh, Pereira te machtig. Maar die Braziliaan uh, moet uitkijken dat hij niet nog de zilveren medaille gaat kwijtraken aan Aquino. Dat gebeurt uh, uiteindelijk inderdaad. Maar het belangrijkste is dat Lochti wint in 1-54-98. De eerste wereldtitel hier in Barcelona voor Ryan Lochty. Hij deed al twee eerdere pogingen. Toen lukte het niet. Maar nu dus wel drie keer de scheepsrecht voor Lochty. Hij wint de 200 meter wisselslag hier op het wereldkampioenschap in Barcelona. Bob van der Tak, dankjewel. Gaan wij naar Homs in Syrië. Een grote explosie daar zou aan 40 mensen het leven hebben gekost. Die explosie werd gefilmd. Allahu Akbar,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 Nou gebeurt dit in Homs, dat is ja. de stad waarvan de regering... een paar dagen geleden nog zei dat hij onder controle was. Ja, en zo zie je maar hoe uh, fluïde dat allemaal is. Uh, als je iets onder controle hebt, dat betekent helemaal niet dat je daar niet meer aangevallen wordt. Dat geldt omgekeerd ook voor uh, de rebellen die natuurlijk in de gebieden die zij controleren vanuit de lucht nog altijd bestookt worden. Het betekent ook helemaal niet dat zo'n stad dan geen strijdtoneel meer is. Vaak zijn er nog wel op wat kleinere schaal gevechten, soms op wat grotere schaal. Ja, en natuurlijk zo'n raketaanval. Dat kan bijna altijd gebeuren. En dat zie je vandaag dus ook. En ik kan me ook voorstellen, als dat inderdaad een wapendepot was... dat het voor de rebellen weer makkelijker wordt om die stad over te nemen. Ja, dat soort dingen kun je allemaal uh, bedenken. En uh, kijk, de aanvoer van wapens voor de regering, zeker naar Homs... dat is niet zo'n probleem, omdat die snelweg naar het zuiden, naar Damaskus... die uh, is redelijk begaanbaar. Dus ja, die, die bevoorrading die zal wat dat betreft uh, wel goed zitten. Maar het tekent vooral dat, ook al lees je en hoor je op een gegeven moment... dat de regering bijvoorbeeld aan een opmars is... of in het noorden de oppositie aan een opmars bezig is... dat dat nog op geen enkele manier betekent dat ze daadwerkelijk zo'n gebied blijven... In handen hebben. Het blijft een oorlog, het blijft een burgeroorlog. We kunnen in elk geval, denk ik, met zekerheid stellen dat Damascus nog wel ferm in handen is van Assad. Hij ja. liet zich vandaag ook nog zien hè? In, in een stad daar in de buurt. Wat moeten daar we daarvan denken? Daar Raya. Maar, wat, wat betekent dat dat we, dat dat we ineens die beelden zien? Nou, dat hij zich daar heel erg zeker voelt. En dat is wel opmerkelijk, hoor. Want Daraya is echt een verzetshaard geweest... wat uh, met groot geschut bestookt is. Wat voor een deel... Ja, je kent die beelden ook wel uit andere stadsdelen en andere steden... helemaal aan puin ligt. Um, wat dus ja, een, een perusoverwinning geweest is. Dat is dus nu weer in handen van het leger. Maar wat voor een stadsdeel heb je over? In elk geval, hij was daar. Hij liet zich daar fotograferen, pratend met een soldaat... met een deel van die verwoesting uh, op de achtergrond. En voor hem is dat, denk ik wel een heel belangrijk uh, stadsdeel, omdat het ongeveer aan de voet van de heuvel ligt waar zijn uh, presidentiële paleis op zit. Hij heeft dat gevecht, met andere woorden, vanaf zijn raam ongeveer kunnen volgen van dag tot dag. Ja, en dat is dus zo'n wijk in Damascus die dus nu weer min of meer en voor zolang als het duurt in handen is van de regering. En dat wilde hij ons graag laten zien. Midden-Oostelijke correspondent Sander van Hoorn, dankjewel. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. Merry Water Change. Ja, ik heb er dus één in mijn slaapkamer. En die zit er al, nou, ik denk, een dag of drie. En ik dacht laatst, ik moet hem bijna feliciteren. Het moet een soort feestmaal zijn. Elke avond weer opnieuw. Dat wij daar liggen. En ik heb hier één op mijn, op mijn duim, op mijn voeten, op mijn bovenbenen. Muggen. En ik denk dat ik niet de enige ben. Volgens mij hebben we er allemaal mee te maken. En zeker nu het zo warm is buiten. En ik spreek erover met een muggen-expert. Bart Knols. Goedemiddag. goedenavond. Ik wist niet dat ze bestonden, muggenexperts. experts Ja, er zijn er een paar van in Nederland. Nou, ik ga u helemaal uithoren, want ik heb er last van. Dat kan heel goed. Wat moet ik er tegen doen? Nou, um, ik zou vooral eens willen aanraden om in eerste instantie... maar eens eventjes buiten het huis te kijken. En dat klinkt misschien raar, maar het grootste deel van je probleem... zit buiten het huis in een straal van zeg rond 200 meter rondom het huis. Daar vind je de broedplaats, daar vind je het stilstaand water... waar die muggen allemaal uitkomen. Dus dat kan zijn de, de emmer die achter de schuur staat die zich met regenwater gevuld heeft. Of een, een dakgoten die maar goed afvoert. Of zelfs een, een leeg blikje wat ergens uh, rondslingert waar regenwater in komt. Allemaal uh, dat soort plekken zijn hele geschikte broedplaatsen. En met de, de temperatuur zoals we ze nu hebben, heerlijk tropisch, gaat de ontwikkeling van die uh, muggen daarin heel hard. Oké, okay, dus ik ga op zoek naar broedplaatsen. Ik zorg ervoor dat dat water verdwijnt. Maar wat dan? Ja, dan, dan daarmee ga je al een hele hoop van je probleem uit de weg. Uh, en dan de muggen die op het huis afkomen, nou toch de ouderwetse hor gewoon plaatsen in het raam. Uh, zorgt voor een fysieke barrière tussen jou en de mug. En daarmee ga je ook alweer een heel uh, aantal van die muggen gewoon buiten huis houden. Of als je dat niet wilt, kun je altijd nog een klamboek kopen. Die zijn tegenwoordig overal te krijgen, ook online. Ga lekker in je eigen kooitje liggen over het bed en dan uh, heb je al helemaal geen last meer van muggen. En wat dan eigenlijk overblijft is het moment dat je s'avonds, zoals nu, lekker buiten zit... barbecue en in één keer wordt het donker en komen die muggen. En dan blijft er niks anders over dan te smeren. Ja, dan zul je jezelf moeten insmeren met een afwerend middel. Er zijn een aantal hele goede middelen op de markt. Uh, ik neem als date, goed op denk ik altijd. Zoveel mogelijk vergif, ja. Ja, dus de date is een hele goede. is een heel goed afweermiddel. Uh, voorzichtig zijn met het gebruik. Op, uh, op kinderen, dat wordt eigenlijk afgeraden, zeker jonge kinderen. Maar daar heb je een goed alternatief voor en dat is eucalyptusolie. En die is tegenwoordig ook bij de betere buitensportzaken of in drogisten is die ook te krijgen. En daarmee kun je jezelf dan beschermen als je s'avonds buiten zit. Hey, en nog even kort, hoe kan het uh, dat ik nou zo geprikt word en uh, mijn vrouw die naast me ligt niet? Ja, de een ruikt nou eenmaal lekkerder vermuggen dan de ander. En dat heeft te maken met het feit dat wij allen, iedereen ruikt anders. En iedereen produceert op de huid... ...en een hele hoop verschillende geurtjes. En een aantal van die geurtjes die zijn aantrekkelijk voor muggen... ...maar er zijn ook een aantal geurtjes die zijn afstotelijk voor muggen. En de verhouding tussen die twee bepaalt uiteindelijk hoe aantrekkelijk dat jij bent voor muggen. Maar wat moet ik eten om te voorkomen dat ik word geprikt? Nee, dat heeft niks met eten te maken. Je kunt zoveel knoflook eten als je wilt, maar daar stoot je ook uit je vrouw mee af... ...naast je in bed, maar niet die muggen. Dat is gewoon de natuur niks aan te doen? Nee. Okay. Dus met eten, je kunt niks eten tegen muggen. Laten we dat vooropstellen. Ik leg me erbij neer. Bart Knos, dank u wel voor uw tips. Graag gedaan. Gaan wij snel naar WNL, want dit was het Radio 1 Journaal van 1 augustus. Kasper Kooi, goedenavond. Goedenavond. Ruikt je ook zo lekker? We zijn in... Uh, ja, het ruikt hier heerlijk. We zijn in Haarlem, bij Haarlem culinair. Uh, en hier kan je ook genoeg knoflook eten. Maar ja, dat helpt dus niet tegen de muggen, begrijp ik. Helaas niet. Helaas niet, nee. Ik ben hier met uh, de burgemeester van Haarlem, Bernd Snijders, al, uh, al trek gekregen. Ja, ik ben het met je eens. Uh, ik moet eerlijk bekennen dat die koude biertjes er nog beter uitzien op ik dit heb moment. Hem. Oh, ga, gaat, u nu een, gaat u tijdens de uitzending aan het bier? Nou, niet tijdens de uitzending. Ik weet ook niet of de mensen dat horen. Want ik kan heel stilletjes drinken, maar dit terzijde. Nou, zometeen meer bij WNL Zomeravondspits. Vanaf de Grote Markt in Haarlem.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 In Syrië zijn zeker 40 mensen omgekomen bij een ontploffing in een wapendepot in de stad Homs. Het zou een wapenopslag zijn van de aanhangers van president Assad... die werd getroffen bij een raketaanval van rebellen. Tegenstanders van president Assad hebben een video van de explosie verspreid. Automobilisten hebben in de maand juli opmerkelijk weinig last gehad van files. Volgens de ANWB was de file in acht jaar tijd niet zo laag. Het aantal files lag 70 procent lager dan het gemiddelde van de afgelopen zeven jaar. De ANWB noemt dat opmerkelijk. Klokkenluider Edward Snowden kan voorlopig in Rusland blijven. Hij heeft de luchthaven in Moskou verlaten en is op een geheime plaats ondergebracht. Snowden zat er een maand in de transitruimte van het vliegveld. Hij heeft nu een verblijfsvergunning voor een jaar. Een sportkoepel NOC-NSF vindt het onacceptabel dat Rusland tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi toch de omstreden wet handhaaft, die zogenoemde homopropaganda verbiedt. De Russische minister van Sport zegt dat wie in Sochi de straat op gaat om een niet-traditionele geaardheid te propageren. zich moet verantwoorden. Chef de mission Maurits Hendricks noemt dat een groot probleem. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Ja, de tropische zonnige dag maakt plaats voor een uh, heldere en warme en zwoele nacht. De avond blijft het lang warm. Vannacht zakt de temperatuur geleidelijk aan verder... tot een minimum van net onder de 20 graden. Maar daar is het ook mee gedaan. En morgen schiet de temperatuur weer snel omhoog. In de ochtend is het al heel snel zomers. Het eind van de ochtend alweer tropisch. En in de middag 32 tot 35. In Zuidoosten lokaal misschien zelfs wel 37 graden op de thermometers. Het blijft zonnig, maar in de late middag en in de avond... komt er in het westen wat meer bewolking. En in de late avond dienen zich de eerste onweersbuien aan. Die trekken dan in de nacht verder het land in. En ook zaterdag. Ochtend hebben we daar nog mee te maken. Zaterdagmiddag wordt het van het westen uit alweer droog. Begint de zon door te breken. En dan is de temperatuur gedaald naar 23 graden. Een enorm verschil met de vrijdag. Zondag en maandag herstelt het zomerweer zich. Het is dan droog met geregeld zon. En de temperatuur klimt weer tot boven de 25 graden. ANB verkeersinformatie. Op de A16 van Rotterdam naar Breda loopt het nog vast door werkzaamheden... Voor Knoop en zonzeel over 4 kilometer. Problemen op de A58 na een autobrand van Vlissingen naar Bergen op Zoom... tussen Arnhem-Muiden en Heinkensand, 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Maar u kunt er ook voor kiezen om om te rijden vanaf Arnhem-Muiden... via een lokale weg. De A67 vanuit Turnhout naar Eindhoven is dicht tussen de Belgische grens en de afrit Eersel. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Dit is Radio 1. WNL Zomeravondspits. Deze zomer elke dag vanaf een andere locatie in Nederland. Kasper Kooi. Waar sta je vandaag? Vandaag, vandaag ben ik in Haarlem. Dat is toch wel de mooiste stad van Nederland, toch? Nee eens. Ja, klopt. Ja, ik verlies daarmee gelijk allemaal onafhankelijkheid, dat weet ik ook wel, maar ik vind het echt zo. Wat is er te doen? Prachtige uh, uh, kerken, en Frans Halsmuseum mooi, met mooie gevels en dan één veel winkels, dus ik weet van de winkels niks. Af. Ik word er gek van. Maar we zijn hier eigenlijk vooral vanwege Haarlem culinair. Als we een hapje mee kunnen eten, is het natuurlijk altijd leuk. Hoeveel inwoners heeft die gemeente? 153.800 inwoners. En daar bent u er eentje van, hè? Ik ben Mike. En wie is erbij? Bernd Snijders. Dat zegt me helemaal niets. U ook niet? Nee, dat is de burgemeester. Goedenavond, vandaag een smakelijke uitzending hier bij Haarlem Culinair op de grote markt. Ja, het ruikt al lekker, hè? Het ruikt hier goed, ja. De mensen stromen net een beetje binnen om acht uur wordt het officieel geopend. Maar uh, de mensen zijn nu al uh, met hun uh, kleine voorgerechtjes bezig, als je het zo bekijkt. Ja, dat ruikt echt, uh, echt heerlijk. Wij staan uh, elke, zomer, elke dag uh, deze zomer op een uh, zomerse locatie van half zeven tot zeven op uh, Radio 1. En uh, ook via Twitter zijn we te volgen, @avondspit WNL. Bij me dus vandaag Bernd Snijders, de burgemeester van Haarlem. Uh, goedenavond nogmaals. Go Jij ook, goedenavond. Ik zei het net al, uh, Haarlem, de mooiste stad. Ik heb, ik heb hier zelf gewoond, dus ik ben niet helemaal onafhankelijk. Uh, maar mijn redacteur heeft hele nare vragen voor u in het draaiboek gezet. Dus u hoeft geen zorgen te maken. Kijk eens. Uh, Haarlem culinair dus. Um, het valt er meteen op. Je komt hier binnen, je kan hier gelijk het terrein op. Dat was vorig jaar wel anders, hè? Ja, toen was het afgesloten. Dat was, toen werd er ook entree gegeven. Maar dat was eigenlijk wel vervelend. De Haarlemers vonden dat ook wel jammer. Want ja, zo'n mooi plein als de grote markt moet eigenlijk altijd openbaar toegankelijk zijn. Dus daar hebben we als gemeente ook een kleine mouw aangepast. Door een kleine subsidie te geven. Waardoor het weer voor iedereen toegankelijk is. Subsidie in deze tijden? Ja, dat, nou, we, we, hebben, we organiseren veel evenementen in Haarlem. Daar hebben we ook nog best een behoorlijk budget voor. Daar is het natuurlijk in deze moeilijke tijden ook wel wat uh, vanaf gegaan. Maar evenementen zijn gewoon heel belangrijk voor een stad. En nou, ook zo'n evenementenzaal en culinair, dat, uh, dat zien we hier graag. Ja, vorig jaar waren de inwoners boos. Die zeiden dat het plein is van ons en dan wordt het plein ineens afgezet. Dat vinden wij niet kunnen. Nee, nou ja, dat heb ik uh, inderdaad ook uh, begrepen. En ik uh, vond het eigenlijk ook wel een terecht punt. Dus vandaar dat we dat uh, dit jaar anders doen. Om acht uur is hier de officiële opening. Dat, dat moet nog plaatsvinden, maar het is al open. Ik was vanmiddag eventjes bij de voorbereidingen. Heel warm, maar wel ook heel leuk. Ik begreep dat hier levende kreeft te zien is. Ja, een hele grote, kijk. Ik loop achter u aan. Daar liggen ze in Domarium. En uh, de grootste is 2,5 kilo, dus die, uh, die heeft wat bewegingsruimte nodig. Ik ga even wat daar... dichterbij staan. Wordt zondag voor het goede doel geveld. En wat is dat dus goede doel? Is, uh, nou, een Haarlems lokaal doel. Dan moeten we nog. Uh, nog nader te bepalen? Uh, ja. In ja. ieder geval niet uw portemonnee, ik begrijp ik. ik. Nee, zeker niet mijn portemonnee. Nee. Maar niet, dan moet, moet deze kreeft het leven geven? Waarschijnlijk ja, voor, voor, het voor het goede doel. Ja, hij moet sowieso zijn leven geven. Dat is dan maar voor een goed doel, toch? Is dit nou uw manier om in het zicht te komen op zo'n evenement? Nou, onze slogan is al tien jaar van saté tot kreeft. En dat doen we hier ook. Dus de saté die kunnen we niet levend hier uh, spiezen, maar de kreeft er wel. Ja, we staan nu bij die kreeft van een groot beest, hè, burgemeester? Dit is wel een groot kreeft, ja. Dat uh, ben ik met je eens. Hoeveel zou u ervoor bieden? Nou, nee, ja goed, ik... ik dat, nee, dat, daar begin ik niet aan. Ik vind, het, ik vind het leuk dat mensen hiervan houden, maar als ik die kreeft in het aquarium zie, dan vind ik het zielig om gewoon uh, levend uh, hier te villen. Hier staan uh, Haarlemse ondernemers, uh, Haarlemse koks, Haarlemse restaurants. Als burgemeester, uh, hoe bepaalt u nou waar u gaat eten? Nou ja, ik ben, uh, loop straks een rondje met de organisator... en ik vermoed dat we overal wel eventjes aanpikken voor een klein gerecht. Dus dat wordt nog een, uh, een, uh, een redelijk uh, stevige gemaakt. U heeft niet gegeten vanochtend? <laughs> nee. nee. Gisteren waren wij in uh, Bloemendaal. Daar sprak ik de hoofdredacteur van uh, CEP Magazine. Hij had een vraag voor u. Yo. Noem mij drie uh, zaken die de gemeente Haarlem doet... om cultuur toegankelijk te maken voor jongeren, waar andere gemeenten een voorbeeld aan kunnen nemen. Oké. Okay. Nou, allereerst we, uh, is Haarlem wel echt een cultuurstad. We hebben hier heel veel uh, podia, uh, waaronder het patronaat, wat een poppodium is. We hadden het net al even over financieel barre tijden, maar gelukkig lukt het om dat poppodium nog uh, open te houden. Dus dat doen we erg. Uh, dat doen we veel voor voor jongeren en verder, ja, voor. En weer een categorie daaronder uh, zijn er allerlei activiteiten in wijken. Je bent zelf oud maar ooit misschien gehoord van de Stuif, Stuif en Schalkwijk. Nou ja, maar een mooi voorbeeld. En verder, ja, heel veel toch ook uh, jeugd, sportsubsidies, uh, scouting, allemaal van dat soort dingen. Maar ja, oh nee, wacht even, dat is allemaal geen cultuur natuurlijk, hè? hoewel een beetje wel. Ja, een soort van. Ja, een soort van. Maar patronaat is wat dat betreft toch wel het punt wat er uitspringt, vind ik. Um, dit is WNL, Radio 1. We halen deze zomer nieuws van de straat op zomerse plekken. Maar we bespreken ook het nieuws. Uh, vandaag het bericht dat minister Schippers wil dat de werelddekking voor ziektekosten... uit het basispakket uh, wordt gehaald van de, van de zorgverzekeraar. Lijkt mij niet meer dan logisch. Wat vindt u? Nou ja, je ziet dat er op allerlei terreinen bezuinigd moet worden. En dat het kabinet enorm moeite doet om bedragen bij elkaar te, te schrapen. Nou ja, dan kan ik me best wel voorstellen dat als je zegt ik ga buiten Europa op vakantie... dat je dan misschien ook nog wel de financiële middelen hebt... om. Om een extra reisverzekering te doen. Dus ik vind het niet helemaal onbegrijpelijk. Ja, en de thuisblijvers hoeven niet te, bepalen, uh, uh, niet te betalen voor de reizigers buiten Europa? Ja, nou ja, precies. Dat is eigenlijk, het, is eigenlijk, uh, het is allemaal jammer dat er zoveel bezuinigd moet worden. Maar als het dan moet, dan vind ik dit nog niet zo onredelijk. In Haarlem werd er als volgt hierop gereageerd: ja, ja, ja. Nou ja, goed, je hebt reisverzekeringen daarvoor. Om je daarvoor te verzekeren, natuurlijk. Dus op zich is dat al een beetje bekend dat je sowieso, als je buiten Europa... Dat, dat, dat, dat was eigenlijk altijd al zo, toch? Aanvullend? Of dan aanvullend of zo? Goed, ik denk dat als, als er een stukje basishulp zorgt dat niet meer is... dan wordt het wel een heel dure kwestie. Dag meneer, lekker op vakantie? Nee, één dagje. Eén dagje ertussenuit? Eén dagje ertussenuit, ja. ja, ja. Nou, dat is toch wel, ook wel een soort van vakantie, toch? Ja, ik zie dat als vakantie, ja. ja. Maar goed dat u dan in Nederland blijft, want als u buiten Europa gaat reizen... dan wordt de verzekering een stukje duurder, Ja, he? dat heb ik gehoord, ja. ja. Wat vindt u daar nou van? Ja, ik kan het me wel voorstellen. Ja, natuurlijk. Mensen betalen hier verzekering reizen voor heel de wereld... en wij kunnen dan voorop draaien, als er iets gebeurt. Als je naar het buitenland wil, dan mag je daar zelf wel voor betalen. Ja, vind ik wel. Hier dan? Ja, ik vind het ook. Ik ben het helemaal met u eens. Ja, ik heb daar geen moeite mee, echt niet. Gaat u binnenkort nog op reis? Nee, niet echt ver, nee. Dit is WNL, vanaf de Grote Markt in Haarlem. Uh, ja, dit is dus al een soort van vakantie natuurlijk. Uh, gaat u nog met vakantie? Sterker nog, ik ben op vakantie. Ik ben speciaal voor dit evenement even teruggekomen. Om even iets ervan mee te maken in de sfeer te proeven. Maar lekker weg in eigen land? Ja, ik ben een zeiler. Dus wij zitten met mooi weer eigenlijk altijd wel op het water in Nederland. Dus we zijn lekker in Zeeland geweest. Ik ligt nu op het IJsselmeer. Ik kon even vanuit Medemblik naar mijn eigen stadje toe. Nou, ook geen problemen met de verzekering dan? Nee hoor, alles is goed. Gelukkig wel. Maar ik ben... Nee, gebeurt gelukkig. Nee, ik heb niks om af te kloppen, maar niks vervelends gebeurt deze vakantie. Durft u het land wel uit? Ja hoor. Nou, ik kan me voorstellen als burgemeester van zo'n grote stad... dat nou, je ik denkt moet, van nou, ik blijf ik, wel even dichtbij. Ik moet bekennen dat ik altijd wel een beetje onrustig ben als ik op vakantie ben. Dan hou ik toch mijn mail altijd wel in de gaten. Dan kan er kan altijd wat vervelends gebeuren. Wat vindt u vrouw Oda dan van? Die uh, zegt ook altijd van uh, leg die telefoon nou eens weg. Maar het is natuurlijk wel zo, burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. En uh, we hebben ook veiligheidsregio's en in onze veiligheidsregio valt bijvoorbeeld ook Schiphol. En als daar een grote ramp of een calamiteit is, dan moet de voorzitter van de veiligheidsregio dat toch uh, de bestuurlijke kant ook uh, voor zijn rekening nemen. Dus, dat heeft u al een keer meegemaakt? Dat hebben we al eens meegemaakt, ja. Dus er is altijd al wel een zekere onrust... Waardoor je denkt, je moet wel even goed in de gaten houden wat er eigenlijk allemaal in de regio gebeurt. Dus vandaar dat het wel lekker is om toch een beetje in de buurt te zijn. Net op straat vroeg ik aan voorbijgangers wat zij zouden doen als zij uw baan hebben. Nou, ik denk dat ik de wegen naar Zandpoort uh, even zou aanpakken. Wat is daar mis mee? Nou, die zijn heel hobbelig. Heel hobbelig? Ja, hobbelig en uh, gebroken en kapot. Dat is heel irritant. Maar is dat uh, grondgebied van Haarlem of is dat grondgebied Zandpoort? Ja, dat zal ik niet weten. We gaan het aan hem vragen. Dat is goed. Uh, nou ja, ik sta niet helemaal in voor de kwaliteit van alle wegen in, uh, in Haarlem. We zijn wel bezig om ontzettend veel achterstallig onderhoud weg te werken, dat wel. Maar, uh, nou ja, eerlijk gezegd ben ik nog wel blij met, uh, met deze wens. Want je kunt je ergere dingen voorstellen. Nou, misschien de vraag van uh, deze andere vrouw. Stoppen terras vrijmaker. Heeft u daar zo'n last van? Ja, nou, inkrimpen in ieder geval. Dat ik makkelijker met uh, de kinderwagen erlangs kan. Ik loop alleen maar op de middenweg. Ja, ik zie het. U, u loopt ook met de kinderwagen. Het is je best krap, inderdaad. Ja, ja, ja. Moet ik daarop reageren? Ja. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat lijkt me ook wel een overkomelijk probleem. Hoewel ik het niet wil bagatelliseren. Maar we hebben, zeker in, de, in onze binnenstad... hebben we uh, goede afspraken met winkeliers... om uh, de uitstallingen allemaal een beetje binnen te houden. Je mag maar anderhalve meter uit de gevel juist... om. Mensen met kinderwagens, invalide wagentjes, rolstoelen, et cetera, om die ruimte te bieden. Dus ik hoop dat dat goed gaat. Maar ook met deze kwestie denk ik van nou, dat is overkomelijk. Ja, en hier in de binnenstad moet je sowieso oppassen, want je wordt zo overreden door een fietser ook. Hè? Er wordt hier wel heel erg veel gefiets, ja. En heel, heel erg hard ook. En het is hier best snel. Dan een voorbijgangster die heeft moeite met dit evenement, Haarlem Culinair. Want alles wat mooi is aan de Grote Markt, wat toeristen trekt, dat is nou juist geblokkeerd. En je kan er ook niet lekker op een terras zitten nu, dus ik vind het heel jammer. Nou ja, dat vind ik eigenlijk niet, want de Grote Markt is, nou, hoeveel dagen hebben we? 365, er zijn hier veel evenementen, maar minstens 300 dagen kunnen de toeristen hier de Grote Markt bekijken en ook op alle terrassen zitten. En dit soort evenementen trekken ook weer veel toeristen naar de stad... en die zien hier toch ook de prachtige gevels en de kerk en het stadhuis. Dus ik, ik denk dat ook dat een overkomelijke kwestie is. Dan we praten zo over het belang van dit evenement hier bij Haarlem Culinair. Dat moet officieel nog gebeuren of beginnen. Vanmiddag liep ik alvast even een rondje met de organisator. De Grote Markt in Haarlem, normaal herken je die meteen van de Sint-Bavo... maar vandaag herken je die van een enorme grote koepel hierboven. Een parasol, hè? een uh, gigading. ding Een ding van 32 meter doorsnee. Derde jaar dat we hem hebben staan. Hij heeft twee jaar dienst moeten doen als paraplu. En zoals de weersverwachtingen er nu uitzien, gaat deze Perfect Sky een parasol zijn uh, tijdens een Culinaire. Ja, Hij verkoelt nu al lekker. Maar het wordt wel warm, ja. En die leeflang organisator straks de opening van dit feest. Ja, zin in weer. 19e jaar alweer. En, uh... Ja, uit grootte, toch een, een, een landelijk bekend evenement. Daar ben je altijd natuurlijk als organisatie wat trots op. Het, klimaat, het, het is natuurlijk een soort kamperen, maar het sfeertje heb je ook een beetje. Ze, ze, normaal gesproken zien ze elkaar niet zo, zo vaak. En nu staan ze met z'n allen vier dagen op één markt. Het zijn toch allemaal collega's van elkaar. Ja, en al die koks die worden straks opgesloten in een kooi, begreep ik? Ja, we hebben de openingshandeling met Julius Jaspers. En uh, die moet, dus alle koks gaan we vastzetten in een kooi onder de Perfect Sky... En Julius mag dan, ik hoop, ook de burgemeester komt nog even langs van Haarlem, dat hij nog een woordje doet. Daarna doet Julius een woordje en bevrijdt de koks en dan mogen ze keihard beuken onder tropische temperaturen. Ja, want het is wel warm hè? Het is vandaag warm, morgen wordt het nog warmer. Is dat, uh, levert dat geen probleem op? Uh, nee, vooralsnog niet. Uh, het zijn twee werkdagen, dus een hoop mensen komen er toch na hun werk uh, deze kant op. En dan gaan ze lekker wat drinken en de koeling komt vanzelf in de avond. Nou, ik bedoel het ook meer qua voedsel? Nee, alles, alles staat hier goed gekoeld. Er wordt ook op toegezien. We moeten alles leveren volgens de HCCCP-normen. En we hebben achter de tenten, dat is de catacombe van dit evenement, aan de achterkant, daar staan de voorraden, daar staan de kratten, maar er staan ook bijna bij elke tent staat een grote koelcel waar dus alles koel cool bewaard wordt. Hoeveel bezoekers verwacht u? Uh, voor de komende dagen, als het weekend is afgelopen, hoop ik zo'n 70.000 mensen in Haarlem te hebben gehad. Waarvan een groot deel hier over de grote markt geweest is. Burgemeester Bernd Snijders. Hoe belangrijk is dit evenement? Nou, die leeft langs het al 70.000 mensen. Veel mensen ook van buiten de stad. De hotels die zitten nu vol. Dus dat is hartstikke goed. Want die mensen besteden niet alleen hier geld bij onze horeca... maar ook in de winkels en in de musea en zo. En de... Hoeveel levert dit dan op? Nou, dat weet ik niet precies. Maar dat het geld oplevert voor de stad, dat weet ik wel. En uh, nou ja, dat is ook een reden dat we die evenementen graag uh, faciliteren. En, en soms ook mede-organiseren. is gewoon... De economische motor moet uh, goed blijven ronken natuurlijk. We lopen hier over het, uh, over het terrein van Haarlem culinair. Ik uh, zie hier gepofte aardappels, uh, truffelworstjes, aardbeien. Uh, dat is dan een uh, doosje van 4,50. Uh, zie ik. Ik zie uh, daar. Uh, ja, bent, bent u meer een, een vis of een vleesmens? Nee, allebei eigenlijk wel. Dus uh, daar kan ik niet zoveel in kiezen op het moment. Visen. Vis of vlees, zou je moeten zeggen. Waar, waar heeft u het meeste trek in? Nou, eigenlijk nu wel die gamba's. En dan later nog, uh, weet ik het nou, een teko zo, zoiets. Oké, okay, dan lopen we even naar de gamba's toe. Yeah. Dan gaan we daar even naartoe gaan we even gamba's bestellen. We ondertussen even over naar WNL Zwieger Hemmer. Hij is namelijk ook ergens in het land. De vraag is, Wieger, waar ben je? Casper, goedenavond. Ik ben in Putten. Ik was hier vandaag op een sterkamp. Wat? Een sterkamp? Dat is een kamp voor jongens en meisjes, in dit geval met weinig zelfvertrouwen. Dit is een heel leuk kamp en hier op kamp hebben we geen café, maar we hebben hier voor feest. Die kinderen die ik daar zie, nu door het raam in dit gebouwtje waar ze dus aan het feesten zijn. Wat zijn dat voor kinderen, om schuiftjes dus is? Dat zijn allemaal kinderen die graag uh, dingen willen leren, omdat ze... Uh, tegen dingen aanlopen die ze lastig vinden. Dat kan bijvoorbeeld zijn uh, dat ze moeite hebben om voor zichzelf op te komen. Of ze vinden het moeilijk om hun boosheid onder controle te krijgen. Of ze hebben moeite met het maken van vrienden. En hier op Sterkamp krijgen ze allemaal handvatten... hoe ze met dat soort lastige situaties om kunnen gaan. Nou, drie keer proberen. Op dit moment probeert een jongetje... de bal in een basket te gooien. Ja, en drie keer zeggen ze, is Hoe heet jij? Ralf. Zo te zien, gaat het heel goed met je? Ja. Wat heb je hier geleerd? Uh, ik, ik heb geleerd om voor, voor mezelf op te komen. En ik leer uh, om uh, uh, niet verlegen te zijn. Als ik op een feest kwam en uh, er waren allemaal onbekende mensen bij, dat vond ik een beetje eng. En nu? Uh, nu ben ik heel erg blij en ik ben enthousiast en ik ben niet meer zo verlegen. En dat heb je onder andere hier geleerd? Ja. En wat zeggen je ouders ervan? Ik denk dat ze de duim omhoog steken. Stel, ik kom een schoolklas binnen en iedereen kijkt naar mij. En dan kan je denken: Oh nee, ze vinden mijn trui niet mooi. En wat gebeurt er? Als je dat denkt, dan ga je een beetje teruggetrokken opstellen. En dan maak je liever geen contact met ze, want je bent bang dat ze iets over je trui gaan zeggen. En uiteindelijk is het dus heel moeilijk om vriendjes te maken. Nou, een helpende gedachte kan zijn: hey, iedereen kijkt naar mij. Oké. Okay, um, Misschien vinden ze met trui wel heel mooi. Staan als een boom, je wortels in de grond. Schouders naar achter en uh, ja, wie kan je wat maken? Maarten ja. van der Schaal, u bent uh, begeleider hier ook. U injecteert ze in deze week eigenlijk met positiviteit. We injecteren ze met positiviteit. maar we blijft willen... dat zitten? Ja, er zijn nazorgdagen uh, waarin ouders en kinderen... Uh, nog een keer in gesprek gaan met de pedagoog die uh, mee was op kamp. En wat zeggen de ouders? Nou, het, het gos van de ouders die zegt van joh... Ik weet niet wat er gebeurd is op kamp. Ik vond het bijna jammer dat ik er zelf niet bij was. Want uh, ja, dit is geweldig om te zien. En denken die ouders dan tegelijkertijd ook niet... ik heb al die jaren iets fout gedaan of ik ben in gebreken gebleven? Dat denk ik zeker niet. Hoe heet jij? Carmen. En als je nou straks weer naar huis gaat, ja, je moet er misschien niet aan denken. Wat neem je dan mee van dit kamp? Uh, alles wat ik hier geleerd heb, neem ik mee. Bijvoorbeeld als er iets is, kan ik een beetje heftig overkomen of reageren en dat... Dat wil ik graag leren om wat positiever te kunnen reageren. De zon schijnt en allemaal blije kinderen. Silke Tol, het is een weekje kamp, een weekje vakantie. Hele Hollandse vraag, wat kost dat? Wat kost dat? Een weekje kamp kost 555 euro voor een kind om mee te gaan. Maar het is zo dat er verschillende zorgverzekeringen in ieder geval een deel van het kamp vergoeden. Ik weet het. ik ben een stem. Burgemeester Bernd Snijders van Haarlem. We zijn weer terug in, in Haarlem. Een bijdrage was dat van Wiegerhemmer. Heeft u zelf kinderen? Ik heb drie dochters. Hoe zit het met hun zelfvertrouwen? Volgens mij wel goed. <laughs> ja. Hebben ze geen begeleiding bij nodig? Nee, ik heb tenminste... Ik heb, uh, de, daar worden mijzelf de vraag over gesteld door hunzelf. Ik moet ze eerder nu en eens even afremmen. Ja, dit soort uh, initiatieven, zoals in Putten, zijn die er ook in Haarlem? Ik moet bekennen dat ik dat niet goed gehoord heb, maar wat was het initiatief? Nou ja, dat klopt, want we waren ondertussen gamba's aan het bestellen ja. natuurlijk. Die komen er zometeen aan hier bij uh, Haarlem uh, culinair. Dat was een bijdrage uit uh, Putten waarbij uh, kinderen uh, uh, begeleid worden in, in hun zelfvertrouwen. Oké, okay, nou dat is op zich uh, denk ik een hele, heel nuttig initiatief. Want uh, er zijn wel kinderen die niet zoveel zelfvertrouwen hebben. En je moet, uh, ja dat leer je niet allemaal maar op school. Ook hier in Haarlem? Ja, natuurlijk. Haarlem is natuurlijk een fantastische stad. Maar er zijn ook wel kinderen met weinig zelfvertrouwen. En ik kan me voorstellen dat het goed is om als je, dat je later gaat werken... dat je een beetje stevig en beslagen ten ijs komt. Als wij mensen aan moeten nemen bijvoorbeeld bij de gemeente... dan zeg ik ook van neem vooral mensen aan die bijvoorbeeld in de horeca gewerkt hebben. Die weten wat het is om een heel vol terras te bedienen. Die dan kunnen zorgen dat de, dat de kas klopt en dat de bestellingen juist zijn. Mensen die je om een boodschap kan sturen. En dat, is, dat is gewoon wel belangrijk, dat mensen praktische vaardigheden hebben. In, bijvoorbeeld in de horeca leer je dat heel goed. Ja. Nou is de horeca niet altijd, uh, staat niet altijd bekend om klantvriendelijkheid. Nou, we waren hier een paar jaar geleden nog vrije stad... als ik ze vrij mag, <lacht> om dat nog even naar voren te brengen. Maar dat, uh, nee, maar dat hoor je ook wel eens. Maar ik, Volgens mij is dat nou juist een van de dingen die we hier in Haarlem... nou juist wel goed zitten. Nou, wat u ook heeft in Haarlem, dat zijn uh, prostituees. Ja. In uh, Utrecht zijn ze weg. Merkt u daar wat van hier? Uh, nou, dat, he dat heb ik nog niet gehoord. Maar ik weet wel dat wij net zoals in Utrecht... Uh, regelmatig uh, allerlei controles doen en ook kijken of er geen sprake is van mensenhandel. En dat, uh, dat hebben we tot nu toe nog niet gehoord. Dus ik heb niet de indruk dat er hier van die misstanden zijn... zoals in Utrecht op het Zandpad wel het geval was. Wat, wat voor controles zijn dat dan? Nou, we hebben... Uh, gaat er een ambtenaar naar, uh, gaat een ambtenaar naar uh, de hoeren. Ja, uh, een politieman die controleert, die gaat, daar, uh, die gaat er regelmatig uh, langs. En die uh, controleert papieren en die maakt een praatje... En, we hebben, wat overigens ook wel uniek is, we hebben in Haarlem een uh, uitstapprogramma gehad voor prostituees. Uh, om uh, ja, dames die uh, op een gegeven moment geen zin meer in dat vak hadden. om die de gelegenheid te bieden weer een andere carrière te starten. Werd er gebruik van gemaakt? Ja, een st stuk of 15 dames uh, hebben, zijn wat anders gaan doen. Nou ja, het is natuurlijk, die hele prostitutiebranche is een. Um, ja, hoe noemen we dat? Met een moeilijk woord. Een, Enigszins criminogene branche, daar komen wel criminele activiteiten in voor, dus je moet daar echt, echt extra de vinger aan de pols houden. Dat doen we ook. U ja, was van de week ook in het nieuws dat de prostituezen het moeilijk hebben hun hoofd boven water te houden. Ja, ze verlenen hun diensten tegen dumpprijzen, stond, stond in de krant. Is dat ook hier in Haarlem zo? Nou, ik ben zelf geen bezoeker van prostitutie. Ja, dat zeggen alle mannen. Ja, dus ik weet niet wat, het, wat, de, wat de tarief op het moment is. Maar dat wil ik best eens een keer gaan informeren. Maar ik geloof niet, ik geloof niet dat dat hier een probleem is. We hebben, dat is hier, er is hier een, een bepaald gebied... waar een aantal ondernemers daar in de prostitutie actief zijn. Die doen dat al twintig jaar of zoiets. En er is eigenlijk nog nooit een misstand geweest. Dus ik ga ervan uit dat het hier allemaal... Redelijk op orde is. Waar blijven uw gamba's? Oh, daar komen de ja, gamba's komen dan aan. aan. Dank u wel. Willen jullie bestekje nog? Ja, de bestek ja. hebben we daar uh, liggen. Uh, pakt ik u het, wil... het aan? Ja, ik... ik... Geniet ervan, hè? Alsjeblieft. Oh, ik, ik wil dit eigenlijk betalen. Dank je wel. We krijgen het gratis dus ook. Nou, dat is mooi. Ik zou zeggen, neem een hapje van die gamba's. Want, want u had er zin in. Ja, laten we dat eens even doen. Ik moet wel even zoeken, want er zit ook veel sla in. Maar ze zijn er. Nou, de gamba gaat in de mond. Heerlijk. Ja, van Duin en Kruidberg. Heerlijk? Ja, ze is ontzettend lekker. Heel goed, tof, fijn. En Fijn ook dat het gratis is. Nou ja, ik wilde graag betalen, maar ja, die mevrouw die liep alweer weg. Dus ik moet dus er straks nog even achteraan. Even een ander onderwerp dan nog. Het viel mij vandaag ook weer op. Je komt uh, Haarlem, kom je binnenrijden. Het is een hele mooie stad, Haarlem. Maar dat entree, dat kan toch echt niet? Nee, ben ik het mee eens. Um, dat is een... Uh, politiek heikel kwestie, want je bent waarschijnlijk over de Amsterdamse Vaart binnengekomen. Ja, klopt. Dan kom je langs een, een, een, woning, een woonboulevard. Nou ja, dat is nog tot daar aan toe, maar daarna dan rij je langs een rangeerterrein. Ja, een ja. oude woningen aan, aan de linkerkant. Ja, nou ja, dat is al wel opgeknapt. Maar uh, in de gemeenteraad is op een gegeven moment een, een, uh, bepaald... Dat, uh, dat het verkeer niet meer over de Amsterdamse Vaart zou moeten... maar via de Waarderpolder, dat is een industriegebied om het verkeer uit de stad te mijden in verband met fijnstof en zo... op initiatief van GroenLinks. En toen zijn er allemaal uh, hele lelijke bakken neergezet met bomen erin... om uh, de weg te versmallen. Nou, ik uh, steek niet onder stoelen of banken dat ik dat helemaal geen goed idee vind. Ik vind dat als je zoiets doet, dan moeten we dat uh, netjes en goed doen... en niet op zo'n geïmproviseerde manier. Helaas is de wethouder. Die dat, uh, die dat uh, georganiseerd heeft. Die is net uh, weggestuurd, afgetreden. Maar ik hoop dat uh, zijn opvolger uh, zo snel mogelijk zorgt dat dat netjes gemaakt wordt. Ja, en, schaam... en dat is nog het entree. U schaamt zich ervoor? Zitten? Ik schaam er wel een beetje voor, ja. Schaamt u zich ook voor uh, de entree met de trein? Want dan kom, je, dan kom je hier het mooie station op, prachtig station. En dan loop je het station uit en dan kijk je tegen zo'n lelijk gebouw aan. Jaren 80, 70 bouwstijl. Ja, maar daar is niet zo 1, 2, 3 wat aan te doen, al helemaal niet. Plat leggen. Platleggen. Ja, maar dat is niet, geen eigendom van de gemeente. Dat is eigendom van een belegger. En ik vermoed dat hij eerst nog heel wat miljoenen op dat gebouw moet afboeken... voordat we dat uh, zouden kunnen kopen en daar iets beter... We hebben wel het hele Stationsplein net uh, gerenoveerd. Er is een nieuw Stationsplein gekomen. Dat is wel een verbetering, hoewel niet alle Haarlemmer's dat vinden. Maar uh, ik ben het ermee eens dat die gebouwen die daar uh, in de 70e jaren zijn neergezet... dat dat nog niet heel erg fraai is. Maar het is niet de tijd op het moment om dat soort grootschalige ingrepen te doen om dat te gaan vervangen. Nou ja, tegelijkertijd gebeuren hier ook hele mooie dingen. Oude gebouwen die dan een nieuwe functie krijgen. Trosten fabriek bijvoorbeeld. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Uh, dat, een, oude, een oud industrieel complex waar hele mooie appartementen in gebouwd zijn. Ja, en we hebben hier ook bijvoorbeeld de Raaks. Dat is ook een, een gebied wat helemaal vernieuwd is. Waar we ook allerlei prijzen mee gewonnen hebben. Een extra stukje binnenstad met een megabioscoop. Uh, hartstikke mooie horecabedrijf, stadskantoren. Nee, dat ziet er allemaal hartstikke goed uit, maar je kunt niet alles tegelijk aanpakken. We Zo. werken gestaag aan de uh, verbeteringen en verfraaiingen van de stad. Heel goed. Morgen dan uh, zijn we in Maarsen. Dan uh, hebben we ook een culinaire uitzending, namelijk met uh, Ramon uh, Beuk, de topchef uh, die uh, een pop-up restaurant daar heeft. Heeft u een vraag voor hem? Um, nou, ik zou hem dus willen vragen of hij wel eens op Haarlem culinair is geweest en wat hij daarvan vond. En, um, ja, wat een pop-up restaurant eigenlijk is, want daar heb ik eigenlijk nooit van gehoord. We hebben hier alleen maar gewoon restaurants. En dit zijn waarschijnlijk ook pop-up restaurants, of niet? Die je gewoon zo even een dagje neerzet. Daar lijkt het wel op, inderdaad. Oké, okay, nou ja, het is een heel nieuw initiatief. Hartstikke goed. Leuk, je moet altijd weer innovatief zijn. Dus wat dat betreft vind ik het mooi. Maar ik heb eigenlijk niet een hele directe vraag aan hem. Sorry. Bedankt, bedankt dat we hier okay. mochten zijn. Bedankt dat u de gast was hier in Zomeravondspits. De tour is te volgen via Twitter, @avondspits_wnl WNL. En zometeen op Radio 1.